Ruim de helft van de financiële steun aan de Grieken wordt door de EU-landen betaald, de rest door de banken. Volgens het kabinet is de verwarring ontstaan doordat er sprake is van twee periodes. Rutte hanteerde die tot 2014, de andere landen tot 2020.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 President Obama waarschuwt voor ernstige schade als er niet snel een akkoord komt over het verhogen van de Amerikaanse staatsschuld. Zonder maatregelen kan de Amerikaanse overheid over een week niet meer de rekeningen betalen. De Republikeinen en Democraten praten al weken over de staatsschuld. President Obama riep kiezers vannacht op om druk op hen uit te oefenen zodat er een oplossing komt.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 glow Ik het All right. Adelante de mis ogen, con una bomba provocante, con una bomba Vito, tá de mis ojos. Una bomba provocante. esa boca linda, Una bomba Una bomba a boca linda. for a dirty, dirty girls. Girl.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 I like your mocha Come get a little closer And bite me in love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 104,5. En in de Aether op 106,9. Straks meer. Zie, FM. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 8.